Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In het noorden van Gaza zijn zeker 77 doden gevallen bij een Israëlisch bombardement. Onder de doden zouden 17 jonge kinderen zijn. Reddingswerkers proberen overlevenden te vinden in het puin. Er zitten waarschijnlijk nog tientallen mensen vast. Ook in het oosten van Libanon zijn mensen om het leven gekomen door Israëlische aanvallen. Bronnen zeggen tegen een persbureau dat het er zeker 60 zijn. Volgens de gouverneur van het gebied is het daar de meest gewelddadige aanval tot nu toe. Zo'n 30 vakantiegangers, waaronder Nederlanders en Belgen, worden in Zuid-Frankrijk door het leger van een vakantiepark gehaald. Door de vele regen zijn daar overstromingen ontstaan. Ongeveer 600 kampeerders zitten door een ingestorte brug vast op het vakantiepark. En de 500 allerrijksten van ons land zijn nog rijker geworden. Bij elkaar opgeteld hadden ze een vermogen van 252 miljard euro. Vijf procent meer dan een jaar eerder. De oprichter van onlinebank Bunk was de grootste stijger. Hij kreeg er volgens Zakenblad Quote 800 miljoen bij. Verslaggever Nick Wouters legt uit hoe die lijst tot stand komt. Want er bestaat geen openbaar rijkdommenlijstje. Quote doet dat met gegevens die wel openbaar zijn. Bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel. Eh, beurs, eh, nou ja, de Beursgegevens dus. Transacties die gedaan zijn in het verleden. En ook interviews met soms de betrokkenen zelf. Rijkste Nederlander is nog steeds de directeur en belangrijkste eigenaar van Heineken. Zij is goed voor zo'n 12 miljard. En in Wassenaar opende gisteravond een speciaal restaurant van jongeren voor jongeren. Er wordt daar gekookt door jonge mensen die naar Nederland zijn gevlucht en leeftijdsgenoten uit de buurt kunnen er gratis eten. Het was een idee van Emir. Hij vluchtte zelf vijf jaar geleden uit Afghanistan. Een Paar jaar geleden kwam ik naar Nederland. Ik was in OZC. Ik was heel eenzaam. Ik kende de taal niet. Ik kende mensen niet. Ik had niemand om mijn verhaal kwijt te raken. Pas later kwam, ik ging ik naar school, ik liep stage en toen zag ik gewoon een hele mooie kans. Ik dacht, misschien kunnen wij echt voor jongeren iets betekenen. En dat is jongerenrestaurant. Een clubje vrijwilligers runt het restaurant en doet zo ook wat extra werkervaring op. Het weer nog een druilerige dag met veel grijs en af en toe een bui of wat motregen. Het wordt 14 tot max 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 the same Ik besteed ik al aandacht aan het werk van Hans van Heemert. Daar bleef veel materiaal op de plank liggen... en daarom pak ik er deze aflevering aan vast. In opdracht van het Wereld Natuurfonds... schreef Hans van Heemert het nummer The Elephant Song. Bedoeld voor Frank Sinatra. Het nummer werd gezongen door Kamaal en werd een nummer 1 hit. Dus Frank Sinatra, die liet het links liggen. Triple Play. Songs waar de nostalgie van draait... Hans van Hemert speelde een cruciale rol in het succes van mijn gebed dat een grote hit werd in Nederland en vier weken op nummer 1 stond in de Nederlandse top 40. De champagne hit Valentino werd medegeschreven door Hans van Hemert. Hans van Hemert werkte als producer en songwriter voor Somerset. Een drietal songs van deze groep zijn Pretty, Angelina, Song for You en Viva la Musica. Peter Koelewijn, de meeste platen van Beep, produceerde... was Hans van Hemert verantwoordelijk voor de productie van de single... Tick a Thumbs My Heart. Deze samenwerking was een uitzondering... omdat Koelewijn vond dat er een verandering nodig was. Magnifico werd uitgebracht in 1985 en is een van Gemma van Eck's meest bekende songs na haar tijd bij Beep. Hans van Hemert was medeschrijver van de song. Diezelfde, Hans van Hemert, was ook betrokken bij de productie van muziek voor The Guys and Dolls. Hij produceerde enkele van hun nummers, waaronder Broken Dreams. Ik was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 Taking breath in. Deze song werd geschreven door Janssen Jansens, een pseudoniem voor Hans van Hemert en Piet Sauer. Deze samenwerking resulteerde in een aanstekelijk en succesvol nummer dat goed werd ontvangen in ons land. Debbie is de vertolkster van I've Got The Whole World Dancing. Hans van Hemert werkte ook samen met Debbie Jenner, beter bekend als Doris D, toen zij de liedzangeres was van Doris D en de Pins. Hij schreef en produceerde het nummer Shine Up samen met Piet Sauer. Hij was ook betrokken bij de productie van muziek voor René Schumann en produceerde zijn eerste album. Een greep uit het verleden. Try to explain that maybe I've changed. But where my love's concerned, I know I'm still the same. But where my love's concerned, I know All those premises have made you almost blind For the truth of life It's poison, your say mind. What would you realize? Two years ago, you told me that one day I'd be famous. You could see in the stars how we both would enjoy our success in life. But now you envy me for the things I have reached. All things to you. I know I'm still the, the same. De band Vulcano werd in 1981 opgericht door Hans van Hemert. Hij stelde de groep samen en produceerde hun muziek... wat leidde tot verschillende hits in Nederland. Een van hun bekendste songs is Een beetje van dit, een beetje van dat... waarmee ze in 1983 tweede werden op het Nationaal Songfestival. Andere populaire nummers van Vulcano zijn Als je haar maar goed zit... en Sancta Simplicitas... van toen Zeggen, Lijkt ze dat ik mij of niet? Toch wel, of ook niet? Misschien. Doe mij maar zwart. Productie hielp om de Life I Live van Q65 een groot succes te maken. Van Hemert was van grote invloed op de muziekindustrie in ons land en ook daarbuiten. Rest in peace, Hans. Kill. volgende week dag